Dit is Radio 1 met de Plag. Goedemiddag, oude ambachten komen steeds meer in de verdrukking. Het Staphorster Tipwerk is zo'n oud ambacht. En dat komt op de Nationale Lijst Immaterieel Cultureel Erfgoed. Daarmee lijkt het voortbestaan gered. Straks een werklunch met iemand die dat oude ambacht beheerst. Maar eerst het NOS Journaal met Dorot Megens. Goedemiddag, opluchting bij nabestaande Srebrenica. Minder mensen wisselen van baan en VVD-bewindslieden over onrust afschaffen heffingskorting. In De loop van de middag vanuit het zuidwesten bewolking. In het zuidwesten en westen kan een regen- of onweersbui vallen. Het wordt nog 25 tot 30 graden. Vanavond dan breiden de buien zich verder over het land uit. Morgen nog een enkele bui met af en toe zon. Maar zondag dan is het ronduit regenachtig en kouder. Het wordt zondag nog maar 17 graden. Na elf jaar procederen hebben ze definitief hun gelijk gekregen. De nabestaanden van drie moslimmannen die vermoord werden na de val van Srebrenica. Ze werden van de Dutchbed Compound gestuurd, terwijl de massamoorden al bezig waren. De Nederlandse staat is hier verantwoordelijk voor, zeggen de nabestaanden. En de Hoge Raad gaf ze vandaag gelijk. In sloten kan ik me voorstellen dat u in de loop van wat ik ga zeggen denkt dat u weet in welke richting het opgaat. Het welkomstwoord van de hoogste rechter doet het al uh, vermoeden. Het zou mooi zijn als u zich dan toch nog wat kon beheersen en afwachten tot ik ben uitgesproken. De nabestaanden krijgen gelijk. Uit internationaal recht blijkt dat Nederland, en niet de VN, aansprakelijk is voor wat de Dutchbetters die dag deden. Uit die regelingen volgt dat het optreden van Dutchbet kan worden toegerekend aan de staat. Die effective control had over het geweten optreden van Dutchbet. Lisbeth Zegveld is de advocaat van de nabestaanden. Degene die beschikt... Die is ook verantwoordelijk. Degene die de handeling verricht is uiteindelijk verantwoordelijk. En daar doen de formaliteiten minder toe. Ja. Nou, de effectieve controle lag bij Den Haag. Dat heeft het hof bepaald en dat kon het hof doen. Je moet uh, vaststellen, wie stuurde die commandanten aan? Precies, wie, wie heeft de mensen buiten de compound gezet? Vraag 1. Uh, onder wiens gezag handelden die commandanten? Ja. Uh, wat waren de opdrachten? Nou, als je dat allemaal bij elkaar optelt... dan kom je heel duidelijk in Den Haag uit. Ja. En dan kom je niet in New York uit. En dan toch bijna meteen de tranen, de ontlading bij de nabestaanden... die na elf jaar strijd hun gelijk halen... Geweten wat er buiten gebeurt, hè? stuur ze hem alsnog weg. Hè? Dat, dat vreet je aan, aan je. Dat, dat, dat is gewoon echt iets waar je, waar je heel erg kwaad om wordt. Boos. En uh, ja, ik heb het zelfs in mijn privéleven uh, moeilijk gehad. En op mijn, op mijn werk ook. Dat ik gewoon af en toe uh, denk van ja, Nederlanders, wat Nederlanders. Dan word je gewoon heel erg kwaad. Was je woedend op Nederland? Ja. Damir en Alma Mustafits, dochter en zoon van de vermoorde Dutchbed-elektricien. Op een gegeven moment begon ik veet in het rechtssysteem te verliezen en dit is voor mij gewoon. Geloof in het recht. Ja, het geloof in onafhankelijke rechtssystemen. Dat was een beetje, ja. Je dacht rechters die zullen altijd de staat beschermen. Ja, dat idee kreeg ik langzaam maar zeker wel. Dus dit is voor mij een dubbele overwinning. vader krijg ik inderdaad niet terug met de zaak. Maar ik weet zeker als hij ergens van boven uit de hemel naar ons kijkt... dat hij heel erg trots is op ons dat wij het gewoon doorgezet hebben. En elf jaar lang. De Hoograad in Den Haag vanochtend. De reportage was dit van Matthijs van der Wiel. Bij de brand in een plasticfabriek in Zevenaar is asbest vrijgekomen. Die deeltjes zijn gevonden vlakbij de fabriek, maar mogelijk is het asbest via de grote rookwolken ook in de verdere omgeving verspreid. En ook wordt niet uitgesloten dat er andere gevaarlijke stoffen in de rook zaten. Trudy van Rijswijk in gesprek met de burgemeester De Ruiter van Zevenaar. Burgemeester, ik begrijp dat er asbest vrijgekomen is en niet te weinig ook. Nee, dat is een aanzienlijke hoeveelheid, dat is zorgelijk. Dat is ook gebleken toen men na het blussen ook de locatie zelf al wilde gaan opruimen. En toen is ook onmiddellijk daarop geacteerd door dat gebied verder nog scherper te bewaken. Er was sprake van dat men de afzetting wat wilde verruimen om ook die bedrijvigheid weer te laten activeren. Maar dat is natuurlijk toch weer wat, wat stopgezet en is goed nu in beeld Vader asbest ligt. Uh, er wordt ook uh, al verstandig opgeruimd uh, uh, door de experts natuurlijk. En er wordt verder ook aandacht geschonken aan of er ook elsbest nog verder verspreid is geraakt. Bijvoorbeeld via de rookontwikkeling. Ja, want ik ben er geweest. Het was een flinke rookpluim. Ja. Het rijdt tot Doesburg. Wat moeten die mensen intussen die in die strook wonen? Nou, daar is over gecommuniceerd. Die moeten ramen en deuren sluiten. Hè? Dat hebben ze ook uh, vanaf het begin te horen gekregen. En uitkijken dat ze ook niet in de rookpluim zich gaan bevinden. En verder, nu met die neerslag bekend is geworden, ook zorgen dat men die neerslag die men aantreft, dat men dat wel meldt. Dat is ook in een persbericht is dat gecommuniceerd waar men dan voor een specifiek nummer daar ook melding van kan doen, vragen over kan stellen. En verder is het dan van belang dat zo snel mogelijk duidelijk is of er giftige stoffen in zitten. Want is dat het geval, dan moet een expert dat natuurlijk ook dat gaan opruimen. En kan dat vrijgegeven worden? Nou, dan kan iedereen ook weer zou ik maar zeggen, zijn eigen tuin of, of, of auto of wat dan ook schoon gaan vegen. Maar dat moet wel eerst afgewacht worden. Man uit Den Haag wordt in België verdacht van internetpiraterij. Er zou duizenden Belgische televisieprogramma's op internet hebben gezet... Waar iedereen ze gratis kon bekijken, zegt justitie in België. Verschillende producties en uh, uitzendingen werden verspreid via torrent sites. En de persoon waar woensdag een uitzoeking is uitgevoerd, uh, die verspreide de links naar die torrent sites via zijn Twitter-account. Vlaamse televisiezenders deden aangifte van diefstal. waarna de Nederlandse politie op verzoek van België een inval heeft gedaan in Den Haag. De man van 28 is weer vrijgelaten na verhoor. Volgens onbevestigde berichten heeft hij een gedeeltelijke bekentenis afgelegd. Mensen die geen vingerafdruk willen afstaan... kunnen binnenkort toch een identiteitskaart krijgen. Dat heeft minister Plasterk gezegd... in reactie op een oproep van de Nationale Ombudsman. Nu lopen de vingerafdrukweigeraars tegen allerlei problemen aan. Bijvoorbeeld als ze willen reizen of als ze willen stemmen en bij een bank. Plasterk denkt dat die problemen vrij snel kunnen zijn opgelost. We kunnen toch het voor ze mogelijk maken dat ze uh, een identiteitskaart krijgen... waarmee ze al die handelingen kunnen verrichten. Ook zonder het geven van een vingerafdruk. Maar daar moet de wet voor veranderd worden. Er ligt nu een wetsvoorstel voor bij de Tweede Kamer. Om een paspoort te kunnen krijgen moeten mensen nog wel een vingerafdruk afstaan. Dit is het NOS Journaal. Het dooralt meegens. Steeds minder mensen wisselen van baan... Sinds vijf jaar geleden is het aantal overstappers bijna gehalveerd, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nu Peter Hein van Mulligen van dat CBS. Goedemiddag. Goedemiddag. En meneer van Mulligen, wat is de reden? We zien hier toch vooral het effect van de situatie op de arbeidsmarkt. Hè, die is de laatste tijden natuurlijk fors verslechterd en dat heeft alles te maken met de crisis. Mensen durven niet meer over te stappen of kunnen niet meer? Nee, dat lijkt het wel op. Sowieso uh, verdwijnen er steeds meer banen. Hè? Dus er zijn ook minder mogelijkheden om van baan te wisselen. En daarnaast is er ook veel, veel onzekerheid. Dus ik ja. denk dat veel mensen uh, toch liever vasthouden aan het wascontract dat ze nu ja. hebben. Ja, er staat van... ja, dus tegenover dat de, de crisis natuurlijk wel meer uh, flexibele contracten met zich meebrengt. Mensen die met, uh, met, met losse contracten werken. Dus dan zou je zeggen, van, dan is het aantal wisselingen van baan misschien wel weer groter. Nou, dat, uh, dat gebeurt nog steeds. Dat zie je alleen wel voornamelijk bij jongeren. En bij jongeren is die baanmobiliteit nog wel een beetje intact. Maar vooral bij uh, oudere groepen, de dertigers, zie je dat het echt uh, achteruit is gelopen. Hmm. Hoe, hoe is dit in historisch opzicht? Is dit een, een, een diepte record? Nou, we weten dit uh, nu pas tien jaar, maar dit is wel het uh, laagste niveau in tien jaar. Uh, in absolute zin en relatief natuurlijk helemaal, want nu werken er veel meer, dus meer mensen dan toen. Ja. Is, het, is het zorgelijk of, of gewoon een symptoom van de crisis en waait het wel weer over? Het, het grootste zorgenpunt is natuurlijk het verlies aan werkgelegenheid. En ja, dit is dan een van de symptomen die daarmee gepaard gaan. Ja. Nou, dat is helder. Ik dank u wel voor de toelichting. Peter Vermulgen van het CBS. Koning Willem-Alexander en eh, koningin Maxima brengen in november een kennismakingsbezoek aan de Nederlandse overzeese gebieden. Het paar naar Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Sint Ostatius en Saba. Volgens de reisvoorlichtingsdienst is het bezoek bedoeld... om zoveel mogelijk mensen in het Caribische deel van het Koninkrijk... kennis te laten maken met het paar. Het bezoek begint op 12 november, het begint op Sint Maarten... en het eindigt op 21 november op Aruba. De afgelopen dagen lekten steeds meer plannen uit... die het kabinet op Prinsjesdag wil presenteren. Een van de voorstellen is het afschaffen van de algemene heffingskorting... voor de hogere inkomens. Dat plan veroorzaakt veel onrust in de achterban van de VVD. Vincent Rietbergen vroeg VVD-bewindslieden om een reactie... maar die hielden zich op de vlakte. Is het al te vroeg om te spreken over onrust binnen de VVD als het gaat over de algemene heffingskorting die wordt afgeschaft? Um, nou ja, ik heb natuurlijk gezien dat er gisteren wel uh, mensen reageerden. Dus ik hoop dat uh, uh, wij in staat zijn om ook uit te leggen wat het is en hoe dat ook past in een groter plaatje. Uh, maar uh, ja, het kan helaas pas na prinsjesdag, omdat dan alles naar buiten komt. Dus uh, ja, we zullen even moeten wachten. Ja, de mensen die zijn eigenlijk nog iets te vroeg boos geworden, terwijl de berichtgeving er al wel is. En jullie gaan nog niet reageren. Nou, dat dat is het lastige met uh, begrotingen. Die liggen vaak eerder op straat dan je zou willen. En uh, ja, wij kunnen er gewoon niet op reageren. Nou, uh, het zegt mij helemaal niets. Algemene heffingskorting. Gisteren op de VVD-site. Moest ook namens de VVD een reactie worden geschreven. Nou, ik uh, proef helemaal niks van onrust hoor. Nee, stromen er stromen daar honderden reacties binnen. Vanochtend toen ik keek, 603. Nou ja, dat heb je op meerdere berichten dat er, dat er veel reacties binnenkomen. Welke boodschap heeft u dan nu voor de VVD'ers? Ik keek vanochtend nog even op de site. VVD had ook gereageerd natuurlijk na de berichtgeving. 600 plus reacties al. Wat is dan daar nu de boodschap voor, voor deze mensen die zich zorgen maken over dit grote nivelleringsfeest? Ja, dat uh, ik helaas nog even mistig moet blijven totdat het totaalplaatje gepresenteerd wordt. Maar dat men ook uh, moet beseffen dat het onderdeel uitmaakt van een geheel. En dat er positieve punten in zitten, zitten er zitten minder positieve punten in. En uh, ja, dat is uh, wat ik voor nu kan zeggen, helaas. Ja, verder blijft nog even wat mist hangen. Vincent Rietberg in gesprek met minister Schultz en staatssecretaris Wekers.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 Sport. Wielrenner Pim Lichthart rijdt vanaf volgend seizoen voor de Belgische formatie Lotto Belisol. De Nederlands kampioen van 2011 komt over van vakantseverleid DCM... en tekent een contract voor twee jaar bij de ploeg uit de World Tour. En wielrenner Sadi stopt na dit seizoen. Problemen aan zijn rug zorgen ervoor dat de Fransman niet meer pijnvrij kan rijden. De renner die zijn hele loopbaan voor Français de Jeu reed... won drie keer een etappe in de Tour de France. En springruiters Frank Schuttert en Gertjan Brugging zijn door bondscoach Rob Ehrens opgenomen in het Olympisch kader. Combinaties in het Olympisch kader maken kans om deel te nemen op de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Nu Kees Kwaks. Bij de AWB, die heeft verkeersinformatie. Eén Filip die staat op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Tussen knooppunt MNES en één gaat het langzaam over twee kilometer. Kees, dankjewel. je Prettig weekend. Nog een keer de hoofdpunten uit deze uitzending. Opluchting bij nabestaanden in Van Srebrenica... na uitspraak van de Hoge Raad in Den Haag vanochtend. Bij de brand in Zevenaar is asbest vrijgekomen, zo is gebleken. En minder mensen wisselen van baan. Dat heeft het CBS berekend.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 NCRV Lunch. Helene Plag. Goedemiddag, Staphorster Stipwerk kennen we vooral van klederdracht. Maar wist u dat er tegenwoordig ook lingerie met stipwerk wordt gemaakt? Zometeen een werklunch met iemand die dit oude ambacht beheerst. Verder hoort u de laatste aflevering van onze reportageserie In de praktijk. Deze week volgt de verslaggever Anne van der Veen verpleegkundige. Er zijn dit jaar namelijk uitzonderlijk veel hbov-studenten. En na half 2 stand.nl. Hoewel vrijdag bij sommigen nog altijd visdag is, gaan wij het hebben over vlees. Want na de poepvlees kwestie van eerder deze week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 Dit is Radio 1, de werklunch. De klederdracht verdwijnt steeds meer uit het dagelijks leven. Op het kamper eiland en rond reizen is de klederdracht al een aflopende zaak. En eigenlijk alleen op Urk en natuurlijk vooral in Staphorst... wordt de klederdracht nog veel gedragen. Dat is een fragment uit Van Gewest Tot Gewest uit 1981. En inmiddels wordt die klederdracht nog steeds gedragen... Het Staphorster Stipwerk, daar gaan we het over hebben. Het komt op de nationale lijst immaterieel cultureel erfgoed. En daarmee lijkt dat kleurrijke ambacht voorlopig gewaarborgd te zijn. En wie zich daarvoor hard heeft gemaakt is Gerard van Oosten, die het stipwerk zelf maakt. En het ook uitroept naar andere producten. Welkom. Uh, om maar even te beginnen, meneer van Oosten. Leg, leg even, het is radio natuurlijk, u heeft van alles bij u, daar gaan we zo naar kijken. Maar leg het even voor de radioluisteraars uit, wat dat Staphorster Stipwerk is. Uh, Staphorster Stipwerk uh, komt bij borduren met verf. Uh, je dus uh, ja. je gebruikt geen naald met draad, maar je pakt naalden, spijkers, uh, allemaal dat soort dingen. Gewoon waar je eigenlijk in het schuurtje hebt liggen. En dat uh, maak je dus uh, stempeltjes van in houten blokjes. En daarmee uh, stempel je eigenlijk uh, de geschikte verf op kleding. En dat is taboos ja. ja, En ik denk dat de meeste mensen het ook wel kennen. Van de, de hele, ja, het zijn gewoon hele kleine ronde stipjes. En je kunt er allerlei. En ja, stipjes en, en van streepjes en bloemetjes. en bloemetjes en blaadjes. ja Allemaal van dat soort motieven. Heel erg geëind op de natuur eigenlijk. Ja. Zijn er eigenlijk nog mensen die daar echt in rondlopen in Stalborst? Ja, er zijn nog zo'n beetje 400, 500 vrouwen die gewoon in de klededrag lopen. Dus veel nog? Dus ja? ook nog met stipwerk. Ja. Okay. En mannen? Nee, stipwerk is eigenlijk nooit toegepast bij mannen. Oké, okay. nee. want u heeft zelf een spijkerbroek aan met stipwerk erop. Ja, maar dat is de nieuwe toepassing. Oh, <laughs> kijk, dat is niet de ouderwetse klededracht. Nee, dat klopt inderdaad. Een spijkerbroek met een stipwerk, dat kan nooit de oorspronkelijke klederdracht zijn. Nee. Maar het brengt me wel meteen op de vraag... Van, u heeft het letterlijk in een nieuw jasje gegeven, dat was nodig. Ja, wat ik gedaan heb, is, is uh, de verf aangepast. Hè? Vroeger werd er een hele lijn gebruikt, nog steeds. En ik heb de verf veranderd, waardoor het de mogelijkheden groter zijn. Dus uh, het kan nu op gewone kleding... Op, uh, op lingerie, op uh, voorwerpen. En uh, het moet in de was kunnen. Oké. Okay. Ja. En dan moet het ook, als je eruit had, nog opzitten. Het moet er ook opzitten. Op volgens zitten. mij zag ja, ik nu net een <laughs> knalrooie BH uit de tas halen. Klopt dat of niet? Ja, ja, dat, klopt. ja, ja dat klopt. Voor de mensen die ja. op radio1.nl ja. meekijken. Kijk eens aan. Uh, ja. Gewoon een, een roosetje. Kuts, uh, prachtig versierd ja. met het staphorsters-stipwerk. Ja. En natuurlijk een slipje er ook bij. Het kan eigenlijk ja. nu op alle kledingstukken. Ja, in principe kan het op, op alle kledingstukken. Uh, we doen het ook best wel veel op leer. Op, is u daar op... ook iets van bij, of niet? Uh, zal ik eens even kijken? Nou, als met hele tassen binnenkomen, <laughs> denk, dan wil ik het ook zien natuurlijk. Want ondertussen, het ja, komt dus op die nationale lijst... immaterieel cultureel erfgoed. Kijk, daar er komt een ja. pump tevoorschijn. Ja, dit is ook zitwerk, dit is met zilverkleur. We hebben vroeger ook veel gedaan, zilverkleur. Ja, het meeste is kleurrijker, hè? Zie ik wat meer. Ja, ja de, de, de, de, de, de, het is meestal kleurrijk... En de kleur vertelt iets over de, een staposter. Ja. Als hij in een rouw oh, is, of niet trouwens. Het motief zegt niet zoveel. Maar de kleur is, is, af, heeft een absolute betekenis in de kledendracht. En grijs, wat, wat houdt dat dan in? Zilverkleur uh, is ook uh, een zwaar rouw, laten we zeggen. Een familie die overleden is. Dan zie je dat in de kledendracht terug in een kleurgebruik. En wanneer het uh, de kleuren heeft die daar liggen, dus meer met geel, paars, uh, uh, rood. Gewoon alle wit. kleuren, laten we zeggen. Rood, wit, uh, uh, groen. groen. Dan, dan is er niet in de rouw. Dan is het gewoon een goede dag. Is het, een, is het een, een alledaagse dag. Waarom is het zo belangrijk dat het op die lijst komt te staan? Het is een uniek uh, ambacht wat eigenlijk gewoon in Stappers ontstaan is. Vroeger kende heel Nederland het, misschien nog steeds wel. Uh, ja, het, het is, en iedereen kan het. Het, het is gewoon een heel, heel eenvoudig ambachtje eigenlijk. Maar je kunt het ook heel moeilijk maken. Maar was het, ging het zo slecht dat het... Als het door blijft gaan, dan hoef je het ook niet op die lijst te zetten, toch? Zoiets dat komt op de lijst op het moment dat het in gevaar komt, lijkt mij. Ja, maar je kunt beter de, de slag voor zijn. Kijk, klededrag wordt minder. En eh, dus het, het op het, het stipwerk op textiel ook. En eh, nu, na een, een paar aantal jaren terug, was er een modeshow en daar hebben we de nieuwe toepassing in laten zien. En er kwam zoveel reactie op en dus om een ambacht uh, in stand te houden, moet er wel leven in zitten. Ja. En dat zit absoluut in stipwerk. Hoe kwam u op het idee om het te moderniseren? Nou, ik, ik was altijd al bezig met die verf aan te passen. He, ik ben er gewoon in opgegroeid. Voor mij was het eigenlijk niet zo heel bijzonder. En uh, in die modeshow, daar kwamen de ideeën. He, creatieveling, kijken. En we hadden de verf aangepast en het ging zo geweldig goed... En, en van het een komt het andere. En dan komt er onder ook een ondernemer bij die heeft, goh, is het ook toepasbaar op sieraden. We hebben prachtige sieraden gemaakt met stipwerk. Ja, er is, bestaat zelfs gebak met stipwerk erop. Echt waar? Ja, echt waar. Maar dat is dan andere soorten geverf. Dat is een andere soorten geverf, ja, ja. ja. Ik ga even naar Ineke Stroek toe van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. Want u bent opsteller van die nationale ah. lijst. Goedemiddag. Ja wij, ja, wij stellen die lijst samen in opdracht van het ministerie van OCW, En wij voeren ook de, de nieuwe UNESCO-conventie uit. Okay. Dus die brengen we in praktijk. En waarom komt het staphorsters-stipwerk er ook bij? Nou, het is uh, heel belangrijk voor de identiteit van Staphorst. Het is een belangrijke traditie. Het is ook nog levend erfgoed. Het waren uh, tot Gerade zich mee ging bemoeien, waren het nog acht vrouwen. Uh, waar voor was ook maakten. heel belangrijk. Die het nog maakt en okay. ik denk dat ze dat nog steeds doen. Uh, maar voor ons was het ook belangrijk: van, uh, zitten, zijn er ook mensen bij die die traditie kunnen doorgeven aan volgende generaties? En doorgeven aan volgende generaties betekent ook dat je er nieuwe toepassingen voor moet verzinnen. Ja. Uh, want je moet niet, kijk bij een traditie is het heel belangrijk dat die gedragen wordt, dat er liefde voor gevoeld wordt. En uh, dat betekent ook dat als de nieuwe generatie het overneemt, dat ze zich dat ook eigen moeten kunnen maken. Dan moeten ze ook uh, kunnen aanpassen aan de tijd en aan de behoeften en dat is echt kardinaal anders dan het materiaal erfgoed, natuurlijk. Ja. En bij uh, Gerard was het zo dat, ja, Gerard heeft het van die oudere dames overgenomen. Hij kende natuurlijk ook wel uit zijn jeugd, maar hij heeft het dus juist weer naar die naar de toekomst toegebracht. Dat vonden wij heel zo belangrijk dat wij zeiden van nou, dit moet op een nationale inventaris moet ook nationale erkenning krijgen. Ja, wat, wat staat daar nog meer? Wat staan er nog meer voor dingen op? Uh, Bloemenkorso Zunner staat bijvoorbeeld op, dat was uh, een van de eerste. Uh, de Boksmeerse Vaag, dat is een uh, hele oude processie. Het draaksteken in Bezo, uh, dat is een, uh, ook een hele oude kermisspel. Uh, nou, kermisdansen in, uh, of prijsdansen in uh, nieuw Vosmeer. Drie Koningen zingen in de Brabant. Aardig wat. de lopen schilderwerk, of in de lopen cultuur staat er ook op. Ja, en dus dat stipwerk nu ook. Gaat het nou dan vooral was... om het cultuur te behouden... of ook om de ambachten te levend te houden? Ja, het gaat, het gaat om de tradities levend te houden. Maar ambachten is daar een belangrijk, wat wij noemen dan, domein van. En UNESCO noemt ambachten ook als een domein... waar we extra aandacht aan moeten besteden. Deden, omdat heel veel kennis van ambachten ook heel snel verdwijnt. Ook in oh. Nederland. Maar niet alleen in Nederland, ook wereldwijd. En als, zo, als die kennis weg is, dan, ja, dan, uh, dan is ook zo'n ambacht verdwenen. En ambachten zijn ook weer belangrijk ja, voor, voor nieuwe kunsten en voor nieuwe technieken. Hè? En in dit geval is het voor Staphorst ook zelf belangrijk? Ja, zeker. Staphorst kan zich daar... Die heeft zich daar altijd mee op de kaart gezet, Maar kan zich nog steeds mee op de kaart zetten. Ja, en het is ook wondermooi. Het is echt schitterend... Uh, ik heb er zelf een t-shirt van, ook gemaakt door Gerard. Mijn uh, kunstzinnige uh, collega heeft er onderbroeken van. Kijk eens op. aan. Ja, ja, die ja, heb ik uh, ook uh, al tussen uh, zien liggen, hoor. Ja, ja dus, dus het is echt heel mooi. En uh, ja, het zou gewoon ontzettend jammer zijn als die techniek uh, als die zou verdwijnen. Ja, en dus en, en Gerard heeft nu. het echt naar een volgende, volgende periode ja, getrokken. Ja, en dat vind ik echt heel knap. Dank u wel, Ineke Stroeken. Van het Nederlands Centrum dus voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. Dat zijn mooie complimenten, toch? Ja, dat zijn prachtige woorden. Ja. Ja. Ben je er veel ja. tijd mee kwijt geweest ook om dit voor elkaar te krijgen? Ja, ja je, moet, uh, je moet een zorgplan maken. Uh, in dat zorgplan zit natuurlijk uh, uh, uh, opleiding ervoor. Dus je moet het doorgeven aan de volgende generatie. Ja, uh, ja daar dus, ja, dus zijn we erg druk mee geweest. Ja. In samenspraak met het museum. Zijn ze in Staphorst, zijn ze je nou dankbaar? Of zeggen ze die vernieuwingen, dat hoeft allemaal niet zo van ons? Dat is echt een beetje dubbel. Ja? Ja. ja. Uh, stipwerk en er wordt op klededrag toegepast. Die kleuren hebben al een betekenis. Dus voor dus bepaalde mensen heeft het echt wel een emotionele waarde. Hey, maar als je er helemaal niks mee doet, dan, dan verdwijnt het ook. En dat is zonde. Dus er zijn ook een heleboel voorstanders. Dus je hebt voor- en tegens. Misschien meer de jonge generatie die het allemaal fantastisch vindt en het ja, ook, leuk vindt. Ja, maar ook absolute of, uh, ouder. Ja, uh, ja, toch absoluut de wel. Van. Ja, ja. Okay. Ja. Het zou zomaar kunnen zijn dat u het druk krijgt. Na al de. De aanbeveling is ook <laughs> van Ineke Stroeken. Er dus worden heel veel slipjes en bija's uh, stempelen met stipwerk, uh, volgens stipwerk. U doet het zelf, hè? Ja, ik doe het zelf. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus mensen kunnen ook nog hun persoonlijk ontwerp uh, aanleveren? Ja, absoluut. Kan ja. ook nog. Ja, nou. ja absoluut, hoor. Is de... En vanaf 20 september staan jullie officieel op de erfgoedlijst. 20 september, ja, erfofficieel. Ja. Fijn dat u daar even was en dat u, uh, ja, de stempels en zo, die liggen hier ook nog. Die zie ik nu pas. Mooi, hoor. Ik ga het dus even goed, we gaan naar muziek draaien en dan ga ik het nog eens even goed uh, bestuderen. Gerard van Oosten, uit Staphorst, dank u wel. Graag gedaan. Um, het slipje. <lacht> Radio 1.nl, mensen, daar kunt u het allemaal zien. Prachtig. Zwart wit gekleurd. Afhouden. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Anne van der Veen keek de hele week mee in de wereld van de verpleegkundigen. Er zijn dit jaar namelijk historisch veel hbo-studenten die voor dat vak kiezen. En dat schijnt overigens vaker te gebeuren in tijden van economische crisis. Maar we zochten eens uit hoe leuk dat vak eigenlijk is. Ook de laatste aflevering uit deze serie komt uit het ziekenhuis Anne. Ja, dan ben ik weer in een ziekenhuis. En dan sta ik hier met de bestuursvoorzitter van het medisch centrum Alkmaar. Maar dan staan we in het Spaarne ziekenhuis in Hoofddorp. Kennelijk reizen bestuursvoorzitters, bazen van het ziekenhuis veel, Harry Luik. Ja, er is erg veel gaande in de wereld van de ziekenhuizen. Ik loop er nu bijna 40 jaar mee. Ik heb het geloof ik nog nooit zo heftig meegemaakt. Nu zijn er historisch veel mensen die verpleegkunde willen gaan studeren... En die zijn allemaal zeer enthousiast over het vak. Maandag was ik bij een introkamp. Luister maar even mee. Daar gaan we weer. Groepje nummer 1. Groepje nee. nee. nummer 2. Nee. Dat jeugdig enthousiasme. Meneer Luik, is dat terecht? Nou, het is in ieder geval fantastisch. Laat me dat vooropstellen. Maar u wil de aankomende studenten, vooral op hbo-niveau, wel even waarschuwen. Waarschuwen klinkt zo eng... Um, wat ik net zei, ik loop al een poosje mee in het vak. Sterker nog, ik ben ooit zelf in de verpleging begonnen in de 70e jaren. In de 80e jaren uh, kwam dat, die hbo op. Met, met, ja, de bedoeling was toen professionalisering, wetenschappelijke basis onder het vak leggen. Wij zagen toen, Ik zag toen veel hbo's uitstromen. Maar daarna ook tegen een soort ja, teleurstelling oplopen dat het vak in de praktijk toch anders was dan wat er op school, op het, op het college geleerd was. En ik denk dat dat nog steeds een beetje speelt. Dan ben je goed opgeleid en dan kom je in een, in een praktijkveld... wat daar niet helemaal aan voldoet. Dat stelt eisen aan de opleiding, maar stelt eerlijk gezegd... ook eisen aan het praktijkveld. Ook die verpleegkunde van nu, 21e eeuw... zal zich nou, opnieuw moeten uitvinden, vind ik een heel groot woord... maar zal wel een segment moeten onderscheiden, een domein moeten onderscheiden... wat zo interessant is voor die hbo opgeleide want u zegt eigenlijk, dan hebben we een heleboel extra hbov-studenten, maar een deel van hen zal teleurgesteld raken en ermee stoppen. Ja, dat risico is er. Ik weet overigens wel dat de, de brancheorganisaties ook wel bezig zijn om die verpleegkunde ja, opnieuw weer eens wat, wat te differentiëren. Inderdaad een soort onderscheid te maken tussen het, het mbo-deel en het hbo-deel, gemakshalve niveau 3, 4 en niveau 5. Niveau 5. Even voor de duidelijkheid het hoogste niveau. Vijf is het, ja, het intellectuele, het coördinerende, het overzichtsdeel. En dat is voor hbo-studenten waar je voor opgeleid wordt. De aankomende studenten, die hele hoorden, wat is de tip van u aan hen? Kijk waarop je solliciteert en wees je bewust van het feit... dat je misschien nog een, na je studie een paar jaar te gaan hebt... om zeg maar, eerst het vak een beetje de wereld te leren kennen... om daarna door te kunnen groeien naar dat vreselijk interessante... en aantrekkelijke niveau vijf. Want anders krijgen we net als in de jaren tachtig, dan hebben we een heleboel verpleegkundigen opgeleid, die stoppen ermee, hebben we nog steeds geen genoeg handen aan het bed. Hele mooie samenvatting, het ligt aan beiden, zowel de opleiderlingen als ook het veld zullen aan de bak moeten om het veld voor veel partijen aantrekkelijk te houden, want de zorg is een van de meest aantrekkelijke segmenten om in te werken wat mij betreft. En dat zei iedereen die ik deze week heb gesproken. Anne van der Veen was dat, in gesprek met Harry Luik... de bestuursvoorzitter van het medisch centrum Alkmaar. Volgende week verdiepen we ons in de wereld van de zwemlessen. Na deze hete zomer is daar aardig wat over te doen. Kan onze jeugd eigenlijk nog wel zwemmen? Of valt daar aardig wat aan te verbeteren? Dat hoort u dus volgende week in de praktijk. Na half twee is er stand.nl. U kunt graag reageren op de stelling... het Nederlandse vlees is veilig genoeg. Dat is zo. Dit is Radio 1. Eerst het nieuws met Joris Stubinitsky. Het is nog te vroeg om te praten over een schadevergoeding voor de nabestaanden van drie omgekomen moslimmannen in Srebrenica. Dat komt volgens advocaat Zegsveld later. Volgens haar komt geen bedrag in de buurt van het belang van het oordeel van de Hoge Raad. dat de Nederlandse staat aansprakelijk is voor de dood van de drie mannen. Zuid-Korea importeert niet langer vis uit de zee ten noordoosten van Japan. Het land is ongerust over de lekkage bij de kerncentrale van Fukushima en zegt dat het onvoldoende wordt geïnformeerd... over het lekken van radioactief besmet water in zee. Bij de brand in een plasticfabriek in Zevenaar... zijn vanochtend schadelijke stoffen vrijgekomen. In de omgeving zijn asbestdeeltjes gevonden... en tussen Zevenaar en Doesburg liggen roetdeeltjes. De brandweer adviseert om die deeltjes niet aan te raken. En een man uit Den Haag wordt in België verdacht van internetpiraterij. Vlaamse tv-zenders hebben aangifte gedaan omdat hij duizenden Belgische tv-programma's op internet zou hebben gezet. Op verzoek van België werd hij meegenomen naar het politiebureau in Den Haag... waar hij na verhoor werd vrijgelaten. En dat zijn hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie dan, Kees Kwaks. Een korte file op de A1 vanuit Amsterdam, naar Amersfoort... tussen Klau 1 eemnes en Eembrugge, twee kilometer. Dit is Radio 1. NCRV, stand NL. Gilène Plag. Goedemiddag. Na gesjoemel met paardenvlees hebben we in Nederland nu weer een vleesreel. Het onderzoeksprogramma Zembla onthulde dat in een deel van de in Nederland geslachte dieren een poepbacterie zit. Naarmate de dag verstrijkt, slechte varkens afgeleverd worden, machines niet goed afgesteld staan, dan krijg je gewoon mestbezoedeling. Staatssecretaris Dijksma heeft beloofd het toezicht op slachthuizen te verbeteren... en hogere boetes uit te gaan delen. Is het ondertussen steeds risicovoller om vlees te eten? Of kunnen we die worstjes nog met een gerust hart dit weekend op de barbecue leggen? Daarover ga ik praten met voedingsmiddelentechnoloog IJsbrand Velzenboer... van Cienta Nova, een adviesbureau dat zich bezighoudt... met onderwerpen binnen de voedingsmiddelenindustrie. Welkom, meneer Velzenboer. Goedemiddag. Om te beginnen drie keuzes voor u, die u mag beantwoorden met ja of nee. De eerste, je eigen neus, levert het beste keurmerk. Ja of nee? Ja. Op supermarktgroenten zit ook poep, ja of nee? Ja. En we kunnen het niet laten, ik heb scheid aan voedselveiligheid. Ja of nee? Nee. De stelling waar u thuis over kunt meepraten in stand.nl luidt... het Nederlandse vlees is veilig genoeg. Bent u daarmee eens of oneens? Sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt ons gratis bellen op het nummer 0800-1101, dus 0800-1101. Stemmen kan via de site www.stand.nl en twitteren met hashtag standpunt. IJsbert Welseboer, het Nederlandse vlees is veilig genoeg. Bent u daarmee eens of oneens? Daar ben ik mee eens. Het is... Uh... In die zin veilig, kijk wat we gisteravond gezien hebben, dat zijn echt incidenten waar heel snel de, uh, maatregelen voor genomen moeten worden. En die heb je in elke sector, uh, dit soort dingen. Uh, het is in die zin veilig, uh, het Nederlandse vlees. Er is nog geen uh, uh, gigantische uitbraak geweest van, de, van voedselvergiftiging. Ik denk dat dat het beste meetpunt is. Uh, er zijn nog geen dode gevallen, maar het is best goed dat we nu de aandacht vestigen op uh, die verbeterpunten. Laten we het zo zeggen, want het is niet overal een puinhoop hoor. Laten we het even wel zijn. Nee, maar als u zegt, het is incidenteel. Ze hebben natuurlijk gevraagd aan, de, aan hun bronnen bij Zembla... van hou ons op de hoogte wanneer er weer uh, nou ja, dingen zijn te melden. En dat was toch wel met enige regelmaat. Dus dan is het niet één <lacht> incidentje. Nee, ik denk dat dit een, uh, toch een, een heel bekend probleem is in een slachthuis. We hebben het dus even over de mestbezoedeling, ja. want dat is de kern van dit hele verhaal. Uh, dat komt in elk slachthuis voor. Of nou, pluimveeers, varkens of rund of paard, dat maakt helemaal niet uit. Dit soort bedrijfsongevalletjes vinden altijd plaats. En dan ligt het eraan, wat zijn de geldende procedures? Die zijn ook wettelijk vastgelegd. Hoe gaat men daar als bedrijf mee om? En hoe gaat men er mee om als het ook om drie uur s'nachts gebeurt? Want daar gebeuren iets andere dingen dan uh, overdag, waar, waar veel meer mensen op de vloer lopen. Ja. En dat, dat zou dan misschien moeten worden verbeterd? Ja, één ding wat gisteren ook naar, duidelijk naar voren kwam... Ja, als je een, een inspectie gaat doen en je kondigt dat aan... is één telefoontje naar de afdeling en de ja. boel is op orde. Dat verbaast me je Heel, dus, toch? Je moet onzichtbare uh, ja. of onverwachte controles doen. Ja, dat vind ik zelf het, het, het leukste van ons werk. Als wij een inspectie doen, dat doen we puur particulier trouwens... dan, eh, dan komen we via de achterdeur binnen of om drie uur s'nachts. En ja, dan, dan maak je natuurlijk leuke dingen mee. Maar dan heb je wel de waarheid boven water. Ja, en zelfs met die inspecties die u midden in de nacht doet... durft u te zeggen het is veilig genoeg het vlees? Jawel, daar kijk ik gewoon naar het aantal incidenten en de uitbraken van voedselvergiftiging of kolie, Want daar haal je echt wel de krant mee. Uh, in Nederland hebben we gelukkig niet zo'n uh, zo uitbraak gehad. Dat komt ook doordat de ontvangende partijen in de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie, dus die de gehaktballen maken en de hamburgers en dergelijke... zelf al stringente ingangscontroles hebben. En het komt best wel eens voor, en uh, dat kan de VWA ook beamen... Uh, dat er dus salmonella gevonden wordt in een in, in een vleesproduct. Ja, dan krijgen en, wij dat toch en... vaak ook te horen of dan moeten dingen weer teruggebracht worden als er echt iets mis is. Jazeker, jazeker. Ja. nou vaak is het een, een recall die direct uh, geïnitieerd wordt vanuit de NVWA aan het bedrijf zelf. De voedselwaarde autoriteit. Ja, ja de, de Nederlandse voedselwaarde autoriteit. En dan is het daarmee van de baan. Op het moment dat een klant of een, een klacht in, een klant in het ziekenhuis raakt en, en daardoor overlijdt... Ja, dan, dan, dan haal je wel de voorpagina, ja. dat klopt. Dan schrijft iemand op onze site, veilig genoeg betekent niet veilig. Is er helemaal veilig vlees? Ja, 100% veilig. Uh, als je het 0% risico uh, wilt gaan lopen... dan moet je gewoon geen vlees eten of moet je eigenlijk helemaal niks eten. Je, je loopt altijd uh, uh, risico in die zin. Er zitten altijd bacteriën op het vlees. Vlees, als dat gewonnen wordt, geoogst, zo noem je dat, dat is in principe steriel. Maar het zijn de handelingen, het snijden en dergelijke, die, uh, die de besmetting opleveren. Nog even een kanttekening. Het, het biefstukje en de carbonade in de winkel... Uh, dat is vaak nog uh, onderworpen aan een extra handeling. Denk maar aan het ontvliezen van vlees. En dus het, het vuile vlies, als je dat uh, netjes weghaalt... dan heb je weer een steriel stukje vlees. Dus het zit niet echt op je carbonade. Als je vanmiddag boodschappen gaat doen in de supermarkt... moet je niet denken dat daar de mest op zit. Zo'n karkas aan de binnenkant, waar dus die, uh, die mest te zien was gisteren... dat zit nog op het buikvlies. En dat wordt altijd weggehaald weer. Als je het netjes doet en je messen goed steriliseert... ook in de snijzaal, dan heb je daar weer een extra horde... die je er weer naar weg neemt. Dus het is niet zo dat... dat je kunt gaan speuren naar mestdeeltjes in welk supermarktvleesstukje dan ook. Dat, dat is vrijwel uitgesloten. Okay. En als het er wel in zit, is het schadelijk dan om het te eten? Hangt er vanaf. Uh, kijk, even platweg gezegd. Zou je mest in je gehakt hebben uh, wat vanochtend gedraaid is en je braat het vanmiddag? Ja, het is geen fris idee, maar die bacterie heeft zich niet kunnen ontwikkelen. Ja, tenzij je het in 35 graden bewaard hebt. Mm. Uh, dus de, de houdbaarheid, de, de, de bewaardheid duur, hoe ga je om met de koeling, dat zijn ook twee hele belangrijke factoren. En ja, gebakken mest, dat klinkt natuurlijk raar, maar dat, dat, dat, daar val je niet van om. Nee, nee. Dat is niet zo fris, nee, nee, maar je moet de bacteriën niet de kans geven om door te groeien. En in de tropen weet men dat als geen ander vlees wat ochtends geslacht is, dat wordt s'avonds al gegeten. Ja, ja. En dan moet je het ook goed verhitten. Of maakt dat niet uit? Ja, ja, nou goed, nee hoor, nou, nee. Je hoeft het niet zwart te bakken, dat is onzin. Maar je nee, moet want dan het wel. Maar die stukje er wel heel wat minder smakelijk op, hè? Ja, dat, dat kan je onder je schoen spijkeren. Maar ja. je moet echt. In, uh, 55 graden is al een temperatuur waar salmonella en al die rotzakken, uh, zo noem ik die pathogenen, die ziekteverwekkers, mm -hmm. uh, die, die, die, uh, die overleven dat niet eens. Uh, nou, 55 graden. De vleeswarenindustrie die hanteert zelfs als norm 69 graden, de kerntemperatuur, 72 zelfs. En dat is best uh, veilig als je dat uh, daar op die temperatuur verhit. Zegt u nou eigenlijk, het klinkt allemaal veel ernstiger en kwalijker en viezer dan het is? Ja, natuurlijk. Kijk, het is net als een reportage over een oorlogsgebied. Het ene gebouw wat kapotgeschoten is, komt in beeld. Maar gebouwen aan de achterkant die goed zijn, die zie je dus niet. Hetzelfde heb je dus ook in zo'n slachthuis. Het is een, een highlight die je maakt. En terecht, overigens, hoor, want Zemla doet zijn werk heel goed. En die zijn zeer integen. zeg ik het zelf. En, en, dus ja, belicht het maar eens. Eh, markeer het maar flink geel. En zodat het goed duidelijk wordt voor iemand. Anders komt het gewoon niet binnen. Nee. En, en, denk je, nou, mh, maar smag. u gaat gewoon met een gerust hart vlees kopen in de supermarkt. Ja, ik wel. Ja. Nogmaals, eh, en niet we dan begonnen. bij een keurslager? Nou ja, nee, puur een praktische reden, ik heb gewoon de tijd er niet voor. Maar de keurslagen, daar weet ik zelf, die hebben een heel stringent controlesysteem. Ook bacteriologisch. We kennen het lab die dat ook zelfs uitvoert. Dus we weten eh, dat de keurslagen er ook extra kosten voor maakt. En die hebben een soort wedstrijd hè, onderling van wie het schoonste gehakt maakt. Dus dat is een interne competitie die ze daar hebben. Ja. En, en dat is best goed. Maar dan zou je toch denken, als mensen al vrezen... dan hou je het bij de keurslager, dan ben je beter af. He, dat nou, was natuurlijk ook een hele discussie over de keurmerken. Ja, kijk, keurslagen is een aparte categorie. Ik zou even over alle slagers willen, willen praten. Je hebt ook slagers die uh, zeer conscientieus zijn, uh, ook geen keurslager zijn. Je hebt ook rommelslagers. en, en uh, Mensen die dus om vier uur s ochtends uh, uh, vleeswaren maken... Ja, waar liever geen keurmeester bij moet zijn. En die zijn er ook natuurlijk. Uh, maar die vallen eerder door de mand, hoor. Want de mensen die bij een slager binnenkomen. Die hebben al iets meer verstand van vlees. Die willen niet iets uit een pakje hebben. Dus die, die, die stellen ook vragen. zijn gemotiveerder. en willen ook meer betalen daarvoor. Ja, ja. En... Heeft u nog wel vertrouwen in.? Want in, in Zembla zat gisteren dus Vion. Uit uh, Vion Food, vleesverwerker. Grote vleesverwerker, ook uit Bokstel. En die zouden dan bij het keurmerk. gewoon, zeg maar even, gewoon vlees doen wat niet keurmerkwaardig vlees is en dat zou dan onder keurmerk vlees verkocht worden. Maakt dat wat ja. u betreft veel uit? Uit het feit dat het nou, dus misleiding is over wat er op de verpakking staat? Ja, het is natuurlijk misleiding. Het is allemaal wel te verklaren. Als een supermarkt opeens zegt... jongens, we hebben een promotieactie. Denk maar aan die beruchte barbecue dingen. Uh, dat is het weer van vandaag. Dan moet je opeens, ik noem maar wat, 100 ton vlees leveren... onder een bepaald keurmerk. Ja. En als je zegt, nou, ik kan maar 90 ton leveren... dan heb je al gauw een probleem met de retail. Want die eist gewoon die 10 ton... En, maar dat zijn toch hele dwingende contracten die daar liggen. En ja, dan moet je wel eens een apensprong maken. Ja, maar moet daar om... dan niet naar gekeken worden, naar die burgercontracten? Ja, dat, nou ja, ik, ik, ik roep dat al jaren. maar dat is tussen de, de, de, de vleesverwerkers en de supermarkten. Dan moet die die maar goede commerciële jongens inzetten die dat uh, goed gebalanceerd maken. Maar ik denk dat dat, uh, uh, ja, het, het, het, het, de sterkste wint altijd. Hè? Dus, uh... En dat zijn de supermarkten in dit geval? Uh, vaak wel. Ik zie het in mijn praktijk ook bij, bij bedrijven... dat die toch uh, niet mis te verstaan een contract te krijgen. En één ding is heilig bij een supermarkt. Als je niet kunt leveren, of niet genoeg... dan is een supermarkt permanent omzet kwijt. Mm -hmm. En terecht ook, want je gaat dan naar de, naar de supermarkt ernaast... en haal je een stuk vlees op. En daar zijn ze heel allergisch voor. Dus als je niet kunt leveren, out of stock heet dat, ja, dat is een drama. Ja. Dus ik kan me voorstellen, door dat een stukje druk, dat men zegt van... ja jongens, laten we eens even nou met één zakje beginnen. En ja, het worden er dan twee, en dan wordt het misschien vier... en dan wordt het opeens vijf ton. Maar praat u het daarmee en... goed? Nee, absoluut niet. Maar ik kan het verklaren hoe dat gebeurt... Ja. En het is nooit goed te praten. En dan zal Vion dus echt wel met een goed verhaal naar buiten moeten komen. En ze ook niet gaan ontkennen, want dat is natuurlijk altijd dom. Want dan trekt Semmela een tweede filmblik open, bij wijze van spreken. Nou, Sembler, en... de Vion heeft wel trouwens net aangekondigd dat ze stappen gaat nemen tegen Semmela, tegen het programma. Oh, dat, ja, dat is bijvoorbeeld beetje minder. Ik denk als ze stappen zeggen van jongens, wij gaan intern onderzoek doen... en eind volgende week komen we met een verhaal naar buiten. Goed naar buiten toe communiceren, vooral eerlijk communiceren. Dat is, dat is het enige mogen, maar stappen, ja, dan, eh, dan gaat de tweede filmblik open. Dat, dat, dat, daar kunnen ze op wachten. Niet want, verstandig wat u betreft. Nou, ik, ik, ik ken de aanpak van deze jongens. En ze zijn zeer grondig en er zit een massief team zit er ook achter. En, en vergis je niet, het, het, het zijn ook geen domme jongens die dit eh, samenstellen... En natuurlijk, je bent afhankelijk van de, van de verklaringen van het personeel... die onherkenbaar zijn, dus er wordt een beetje een, een geheimzinnige sfeer gecreëerd. Niet terecht, vind ik hoor, want het is beslist geen maffiacultuur in de vleesindustrie, maar het is wel een, een, een, een wat ruigere cultuur, laat ik het zo zeggen. Er wordt wel veel gereageerd op onze site. En zoals als ik u hoor, valt het allemaal wel mee. Sommigen zeggen, ja, dit is echt pas het topje van de ijsberg. Wat denkt u? Uh, in Nederland valt het best mee. Daar durf ik me gerust hard voor te maken. Je hebt natuurlijk andere gebieden. Uh, maar ja, goed, dan gaan we buiten Nederland kijken. Dat is even niet relevant nu. Uh, Want het vlees wat er in de supermarkt ligt, dat is wel allemaal Nederlands vlees. Ja, uh, in Nederlands uitgesneden, laat het zo zeggen. Het kan best wel uit Argentinië komen, maar het gaat allemaal onder veterinaire toezicht. Ja, dat zijn ook maar steekproeven natuurlijk. Want iedereen denkt dat elk carbonaatje in de handen van de VWA is geweest. Of NVWA. Dat, nou, dat is hebben we zo. kunnen zien dat dat dus niet het geval is. Ja. Nee, helaas. En hoe meer bezuinigd wordt... Uh, kijk, uh, Sharon Dijksman kan wel zeggen van we gaan meer controles uitvoeren in de slachthuizen, is prima. Er worden een hoop controleurs van andere takken weggehaald, ik noem maar wat. Uh, de groente en fruitverwerkende industrie, en die gaan nou naar de slachthuizen toe. Ja. Dus ze hebben te weinig in. bezetting. Ja, ja. misschien. Ja. We gaan eens kijken wat er, hoe er zo al gereageerd wordt op de stelling... het Nederlandse vlees is veilig genoeg. Bijna 800 mensen hebben hun stem uitgebracht. 39% is het daarmee eens, 61% is het ermee oneens. Wij praten er dus over met IJsbrand Velsboer. Hij is voedingsmiddelentechnoloog bij adviesbureau Centanova. En u kunt laten weten wat u ervan vindt door te bellen op 0800-1101. Goedemiddag, stand.nl. Ja, goedemiddag, ik ben René van der Meer. Ik ben het Hallo. oneens met de stelling, want ik hoef voorlopig helemaal geen vlees meer... Ik bedenk er diep over naam vegetariër te worden. Want ze zitten gewoon te wachten op een ramp. Want de meneer zegt, het is nog niet uitgebroken, maar dat komt natuurlijk wel. En dan zijn de rapen pas echt zuur. Het volgende ik geloof probleem, niet in dat het een incident is, of nee, dat het, het incidenteel niet. gebeurt? Het zo en zeggen. het volgende probleem is, in feite die supermarkten... Die zijn heel groot. Maar vroeger waren die supermarkten zo netjes. Nu doen ze een aanbieding over het hele land. Maar vroeger had je een supermarktketen. Ik ga geen namen noemen. Die deed de, de eerste keer spreken de aanbieding in Zuid-Holland. Dan was een keer de aanbieding in Noord-Holland. Ja, ja. En dan was een keer de aanbieding in, uh, in Limburg. Snap je wat ik bedoel? Dan kennen ze dat verdelen. Dat ze er niet zo'n grote. Dat zou beter zijn in, ja, in ieder geval. Ja, snap je wat ik bedoel? En ja. ten, dat vind ik nog het, het ergste van alles. Dat je probeert als consument. Dat voor een beter leven. Uh, je eet vlees, maar je probeert het. Zo netjes mogelijk te doen dat ze dat vlees bij elkaar gooien, wat niet gesorteerd is ja. en wel gesorteerd is. Duidelijk. En als ik hoop dat die vleesindustrie uh, gaat klagen. Want ik denk dat Simmela dan ook met hele leuke dingen komt. Voor de, ja, Dank sorry u wel. hoor. Ik ga het hier even bij laten bedankt. Goedemiddag, Stand.nl. Ja, goedemiddag aan Maaien. Uh, vlees in Nederland is veilig. Klaar. Ik rij al jaren vlees. En uh, wat Sembla liet zien is niks nieuws en de mensen worden gewoon gek gemaakt in Nederland, met al dat gedoe. Want wat ze lieten zien, dat klopt wel volgens u, maar dat is niet iets om je zorgen over te maken. Kijk, als jij gewoon je plakje ham, je plakje weet ik veel wat koop en je bakt het gewoon, is er niks aan de hand. Klaar. Uh, het wordt ook wel eens wat op de grond gevallen. Uh, in de groente- en fruit-transporten uh, valt ook wel eens wat om. Wordt netjes, je moet het gewoon allemaal afspoelen. En uh, de mensen Niks worden gehaald. gek gemaakt door die stichtingen zoals Wakker Dier en al die milieumensen. Ik begrijp best dat er een beetje geregeld moet worden. Maar net als Wakker Dier, die liegen ook alles aan elkaar. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, duidelijk waar u staat. Dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Goedemiddag, met Ellen de Jong. Hallo. Uh, ik heb uw stelling gehoord en uh, tien jaar geleden uh, heb ik als een uh, onafhankelijk uh, inspecteur gewerkt. Ik ben overal geweest, de, de vleesindustrie, groenten, planten, nou ik heb ze allemaal gezien. Ja. En, en ik heb tien jaar geleden besloten ik neem een moestuin. En ik plant mijn eigen fruitbomen. En het, het enige wat ik nog in de supermarkt koop is wc-papier. Zo groot is uw vertrouwen geworden doordat uw inspecteur is was. Nou, ja, dat zegt ja. genoeg. Als je, als je achter de schermen kijkt en je ziet wat er gerommeld wordt... dan heb ik zoiets van... Van mij hoeft het niet. Ik vertrouw het helemaal niet meer. Duidelijk, bedankt. Goedemiddag, Stand.nl. Ja, goedemiddag. U spreekt met uh, Martin Hemming. Ik denk dat het uh, sterk overdreven wordt. Ik denk dat uh, het vlees uh, best wel veilig is. Je kunt een keer afvragen of de consument niet gevoelig wordt voor allerlei ziektes. Want ik uh, ben zelf melkvierouder. Ik loop de hele dag zelf tussen de poep. Ja. Nou, ik heb eigenlijk maar nooit veel, uh, of nog nooit geen problemen gehad. Dus als het zo gevaarlijk is, uh, poep, dan zou ik uh, eigenlijk gewoon uh, niet overleven. Ik drink rauwe melk. Uh, U bent al resistent in... geworden misschien. Ja, ik eet, ik eet ook wel rauw vlees. En het voordeel is, ik heb de koeien op stal. Mensen willen de koeien in de wei hebben. Nou, maar ons vlees is gewoon schoon. een koe op stal is van binnen veel schoner als een koe in de wei. Maar het gaat dus, natuurlijk vooral het, om de slachtprocedure, hè? waarbij het ook misgaat dan. Ja, maar het moet natuurlijk wel in de mes zitten, mevrouw. En, en dus als je de, het uitgangspunt ook alweer veel beter hebt... dan is uh, een beetje poep op het vlees helemaal niet zo erg. Maar hoe dacht je dat er vroeg aan toe ging nou met de huisslachting? Ik heb ze ook al gezien vroeger. Nou, werd het toch gewoon afgespoeld. Ik heb zelf als kind uh, kippen geslacht. Nou, dat is, uh, dan moet je niet kijken hoe het eraan toe gaat. Uh, ik denk dat allemaal wat... Uh, ja, ook aangezet dus, wordt. Ja, het wordt overdreven. Okay. En er zal best wel een keer incident voorkomen. Maar u, krijgt toch ook een, u kunt toch ook een longontsteking krijgen... zonder dat u ergens meer in aanraking ja. komt. Dus het risico is er altijd. Ik hoop het niet Men, wordt helemaal, men ja. wordt helemaal gek gemaakt, zeg maar. Dat in één geval, dan is direct alles ziek. Mensen fietsen op de fiets, gaan met de auto. Geen enkel probleem. Maar zogal als men in de voedselketen iets vindt dan wordt het direct uitgemeerd en dan mag er nooit een slachtoffer vallen. Het leven is niet zonder risico's Duidelijk. als ik morgen... Ja, dank u. Dank u wel. Goedemiddag, standpuntnl. Goedemiddag, u spreekt met Gerry de Jong. Hallo. Ik ben het vreselijk oneens met deze stelling. Hallo. <laughs> um, ik vind het dat het inderdaad helemaal niet veilig is en dat bewijst dit nog maar in. Simbali legt dat uit. Kijk, je hebt niet voor niks het gezegd en dat zal heus wel ooit een keer ergens door in de wereld gekomen zijn. De slager keurt zijn eigen vlees. Dat is niet voor niks. Dat gebeurt ook in deze gevallen. En dus kun je daar gewoon mee rotzooien. En ik ben ervan overtuigd, dat gebeurde vroeger al. En dat gebeurt nu nog steeds. En dat zal ook altijd blijven gebeuren. Want er is er heel veel aan gelegen om toch maar die, die omzetten te halen. Ja. Want als je die niet haalt, dan ga je hier, dan ga je de fles En dan is het afgelopen. Dan dus staat je best in middelstraat. Dus men moet zorgen voor een onafhankelijke keuring. En dat is die meneer, ik heb me net wel heel erg boos gemaakt over zijn opmerking. wacht, er zijn nog geen mensen dood. Dat weet hij helemaal niet. Daar weet hij helemaal niks van. Er zijn een aantal dingen die worden onder de pet gehouden. en Een aantal dingen komen ook niet naar boven. door okay. allerlei omstandigheden. Maar als je een onafhankelijke keuringsdienst in dienst neemt. dus waar die meneer bijvoorbeeld van is. Mm -hmm. dan zou ik zeggen van. stop daar een beetje meer geld in, mevrouw Dijkstra. En, en zorg ervoor dat er wat meer keuringen plaatsvinden. op allerlei tijdstippen okay. van de dag. en dat het niet meer aangekondigd wordt. Duidelijk, bedankt. Goedemiddag, standpunt.nl. Goedemiddag. Uh, ik ben het oneens van de stelling. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar het feit dat het, het hele vleesindustrie. echt een industrie is geworden. Dan verdien je bijna e-coli als je dat uit de supermarkt haalt. Want als je die mensen vertrouwt, ja, dan ben je niet echt heel goed bezig. Het is hetzelfde idee met bijvoorbeeld de financiële industrie of de wapenindustrie. Het komt allemaal op hetzelfde neer. En als jij bereid bent om je vlees uit de supermarkt te halen, moet je ook bereid zijn om e kolie te vangen. Dus u ben zegt eigenlijk, het... de consument die heeft het aan zichzelf te wijten. Je krijgt het nou, vlees wat je, je, je verdient. Maar het is een kwestie van buyer beware, vind ik. Ja. Ik bedoel, je mag niet verwachten van mensen in de vleesindustrie dat ze naar nou, redelijkheid en billigheid omgaan met je vlees. Ze willen gewoon een euro verdienen. Dat is het. Ja. Maar dan legt u nou verantwoordelijkheid op mede bij de consument dan? Ja, onder andere. Want ja. als wij niet gewoon goed opletten wat wij, wat wij allemaal krijgen... dan als we ook niet opletten op wie we stemmen... of op wie, uh, wat voor een beleid wordt gevoerd in Nederland... Ja, ja. dan krijg je een dictator. Oké, okay, duidelijk. Goedemiddag, Stand.nl. Ja, goedemiddag. Je spreekt met wat Ben. Ik zit nog even na te denken over die laatste opmerking. Maar gaat u gang ondertussen over de ja. stelling. Ja. <laughs> nou, ik ben het uh, oneens met de stelling. Ik vind dat we eigenlijk nooit... Uh, Moeten hangen aan onze uh, oude tradities, uh, maar dat we altijd uh, de lat uh, hoger moeten leggen. Uh, ik vind ook dat we, uh, kijk wat u haalde, bij de tweede laatste spreker, uh, iets moois aan, de slagprocedures. Mm -hmm. Daar kunnen we in Nederland heel wat van leren. En uh, door ook naar het buitenland te kijken, uh, naar de Franse keuken, naar de, de, de keuken en de halalkeuken. Uh, als je alleen al kijkt naar het stukje hygiëne en de wijze waarop uh, een, een, een dier wordt geslacht, uh, kunnen we daar best wel van leren, omdat we toch, uh, het toch niet goed doen. In die zin dat we alsnog uh, te veel bacteriën achterlaten in ja. het dier en, en daar mag serieus naar gekeken worden. Okay. En, uh, veilig zal het nooit zijn, maar je mag wel de lat hoger leggen en kritischer gaan kijken. Duidelijk, dank u wel. Tot zover de reacties van onze luisteraars. Eisboer, Velsboer van Centanova. Is daar iets voor te zeggen? Dat laatste? Voorbeeld nemen aan de Franse, de halal kosjer keuken. Ja, eh, de koosjerkeurmerken, keurmerken en de halal keurmerken, dat zijn nou ook weer redelijk fraudegevoelige keurmerken, want het aanbod is veel minder dan de vraag. En je hebt natuurlijk een aantrekkelijk prijsverschil. Eh, de kosherkeurken... ja, maar die prijs, het moet toch niet altijd alleen maar om omzet en om geld gaan? Nee. Kijk, het, het, het goede van halal vlees is het, dat zijn eigenlijk de, de oudste voedselveiligheidswetten. Hè, de kosher keuken ook, die houdt de melk. Eh, eh, het bederfelijke melk en vlees uit elkaar heel strikt. En halal die kijkt vooral naar de gezondheid van dier. Uh, dat bestond al lang voordat de veterinaire keuring was Zo'n dier moest op eigen kracht naar het uh, slachthuis gaan. En het hart moest op eigen kracht de, het hele kakas ontbloeden. En dus het bloed is een bederfelijke factor. Dat zijn, dat zijn een paar hele goede punten van de, de halal uh, methodiek. Alleen het onverdoofd slachten, ja, de techniek heeft uh, dat een beetje ingehaald. Ja. Uh, dat kunnen ze best wat meer omarmen dan wat ze nu doen. Even nog twee andere andere punten uit de reacties van de luisteraars. Die, iemand zei, ja, die meneer zegt wel, er zijn geen doden gevallen en ziekten... maar misschien wordt het ook onder de pet gehouden. We weten het niet. Uh, dat is inderdaad juist, dat weet je niet. Uh, dat is sowieso moeilijk met, met voedselvergiftiging, voedselinfectie. Uh, vaak uh, treedt de dood in, om zo maar te zeggen, een week of twee weken later. Ja, en zoek dan maar eens uit waar het aan gelegen heeft. Ja, het is een bacterie, maar die kan je ook via straatvuil binnenkrijgen... of via vlees. Ik moet even een kanttekening maken dat uh, die Maarten Hemming die melkveehouder die zei ook van ja, ik zit de hele dag in de mest te, te rommelen... Ja. en ik word niet ziek, dat klopt... Um, omdat dat verse mest is, om zo te zeggen. Maar op het moment dat je mest laat groeien op vlees... en je laat het een kweek worden, dat het gaat bederven... dan, dan wordt hij echt wel, wel ja, ja. ziek. Dat is wat u eerder aanhaalde inderdaad. Ja, ja. Ja. Wij spraken vanochtend ook met televisiekok Robert Kranenborg. Hij vindt het sowieso geschil in de ruimte van een volk met geen eetprincipes. En zegt ook, als we ons volproepen met vastvoed... dan gaan we uiteindelijk ook dood, alleen duurt het iets langer. Kortom, de manier waarop wij met ons eten omgaan en er tegenaan kijken... dat laat ook de wensen over. Bent u daar ja, eens? vooral het, het, het Ja, ben ik het mee eens. Het, uh, hoe we er tegenaan kijken. Ik noem het, het, het voedsel analfabetisme. We weten gewoon niet hoe uh, vlees moet ruiken. Dat in de eerste plaats. Want vlees heeft een geur. Uh, dat zijn we niet meer gewend. Bedervluchtjes die je altijd tegenkomt. Dat zijn we ook niet gewend. We gebruiken onze neus niet. Dus ja, we zijn afhankelijk van wat de verpakking ons zegt. En daar zit ook wel eens wat witte leugens in op het etiket. Goed. zijn les geleerd. Neus gebruiken. Maar dan moet het ja. wel fris ruiken, of als het echt stinkt? Vlees, vlees moet niet vlees stinken, ruikt weer. toch? Nee, weer. vlees heeft een weergelucht. gelucht. Veel mensen vinden het zelfs onaangenaam ruiken. Maar je kunt echt wel ruiken als je varkensvlees, rundvlees of paardenvlees... je kunt het ruiken. Dank u wel. IJsbrand Velsboer. Het Nederlandse vlees is veilig genoeg, is de stelling vandaag. 888 mensen hebben op dit moment hun stem uitgebracht. 40 eens, 60 mee oneens. Reageer nog via de site www.stand.nl. Zometeen hier op Radio 1, live vanuit de kroon, Jan Mom met vrijdagmiddag live. Alvast een fijn weekend en veel plezier met Jan. Dag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. WK-kwalificatievoetbal op radio 1. Vanavond om half negen. Komt die bal voor en wordt er ingekopt? Nee, wordt van de doellijn gered. Estland, Nederland. Schoten en goal. Het doelpunt van het Nederlands elftal. En west langs de Lijn vanavond om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.